Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat twee mannen uit Pakistan 14 en 6 jaar de selling gaan voor het bedreigen van Geert Wilders. De ene man is een imam en de andere een politiek leider. Allebei riepen ze hun aanhangers op om Wilders te vermoorden. Dat deden ze met name vanwege een wedstrijd... voor de beste Mohammed-cartoons die de PVV-leider in 2018 aankondigde. Wilders deed meerdere keren aangifte tegen ze... en vertelde vandaag in de rechtszaal over de impact van die oproepen. Door al die bedreigingen aan het fatwa's... ben ik niet alleen in mijn functioneren als Tweede Kamerlid beperkt... maar ook in mijn privéleven... ...ben ik mijn vrijheid al twintig jaar kwijt. De twee verdachten waren trouwens niet in de rechtszaal. Ze zitten waarschijnlijk in Pakistan, maar dat land werkt niet mee aan de zaak. De rechter doet volgende week uitspraak, maar ook daar zal Pakistan zich niks van aantrekken. Een grote landelijke staking in Israël is eerder gestopt dan de bedoeling was. De stakers wilden eigenlijk doorgaan tot zes uur vanavond, maar moeten er van de rechter nu al mee kappen... De staking was bedoeld om premier Netanyahu een deal te laten sluiten met Hamas over de vrijlating van Israëlische gijzelaars. De directe aanleiding voor de actie was de dood van zes gegijzelden dit weekend, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Vooral ook omdat bleek dat Hamas die zes echt geëxecuteerd heeft toen het leger in de aantocht was. En dat geeft me weer aan dat de mensen niks geloven van de regering als ze zeggen dat ook met militaire macht die gijzelaars bevrijd kunnen worden. En de spits van RKC Waalwijk, Michiel Kramer, mag drie wedstrijden niet spelen. Hij is geschorst omdat hij zich heeft misdragen in de wedstrijd tegen AZ afgelopen weekend. Hij stond pas zes seconden in het veld en gaf toen een elleboogstoot aan de verdediger van AZ, Maikouma. Daar kreeg Kramer geel voor. Een kwartier voor tijd kreeg hij rood omdat hij weer een elleboogstoot gaf aan een andere AZ-speler, Koopmijners. RKC verloor trouwens met 0-3. Dan het weer, nu nog droog en zonnig bij een graad of 26. Morgen vooral een bewolkt dagje met zo nu en dan kans op regen bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even we de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Nou ja, zometeen hebben we een, een gesprek met Marco. Want je bent er weer, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je erbij bent, zo dadelijk, ja, ja, lekker die ventilator. Ja. Mijn borstaren zitten vol mijn ogen. Ja, <laughs> nou ja, oké. Okay. Zo praten we verder over onder meer, onder meer je nieuwe bundel. En uiteraard zijn we heel benieuwd wat voor stuk proëzie je meegenomen hebt. En hey, we gaan naar het voetbal, naar Rijsselhout. Want daar zit staat eigenlijk, denk ik, Piet bij het voetbal. Toch? Piet? Ja, ik sta inderdaad, Jazeker. En uh, ja. jij hebt goed nieuws voor ons, heb ik begrepen van Jaap. Ja, in ieder geval, jullie hadden het over warm en warmte en zo. En uh, dat is hier ook zo. We spelen op een kunstgrasveld, dus de scheidsrechter die besloten uh, twee minuten geleden... om toch wel eventjes een uh, extra drinkpauze in te lassen voor al die mannen. Dus uh, ook hier is het warm en uh, mijn borstzaren zitten allemaal goed, maar... Uh, <lacht> het is uh, allemaal een mooie ambiance. Inmiddels is het zo dat Zandvoort, die uh, staat er 2-1 voor...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 Kijken of we die kunnen consolideren, dan wel niet uitbreiden. Nou, dan gaan we straks weer bellen, Piet. En dan horen we meer over de wedstrijd. En heel veel uh, plezier daar. En jij succes met Marco, hè? Ja, ja hoor, dat uh, komt wel goed. Lach, Toch, pie. Marco? Ja, ja, ja zeker. Oké, okay, hoi. Hoi. Hey, hey.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 On repeat. I was searching for a purpose Yeah, I found the light And the reason is You, I know this much is true I can't get over you I know this much is true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 Ja, ja oh, nee, oh, toen ja. toe was je afgelopen. Ja, toen was je afgelopen. We waren een beetje afgeleid. We worden bestormd. <laughs> uh, even iemand binnen. Goedemiddag. Dus we hadden even niks uh, klaarstaan. Maar we gaan uh, gewoon nog één plaat draaien. En dan zo duidelijk hebben we uiteraard Marco met een mooi stuk professie. En uiteraard... Even in het korte over je bundel. Ben benieuwd hoe het daarmee gaat. Ja, ik ook. Jij ook? Oké, okay. oké, okay. <laughs> nou. Hoor het zo zometeen! Ja! Hoi verano! Fuego!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 Creo comérmelo todo hoy estás con ella pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido si antes te... Ik ben niet kan me atrevo a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 Ja. In uh, Molsa, mag ik aannemen. Dat ja. dat, uh, oh, dat, wij dat doen is. al het uh, rubriekje van Rendel, uh, hoor ik al. Ja. <laughs> <laughs> ik probeer altijd mijn huiswerk. <laughs> ja, daarom wilde hij ook voor Rendel ja, zitten. Ja, precies. Uh, ja. uh, komt Rendel straks uit op de voeten weg. Ja. Ja, ja, ja. Nou, Rendel, als je luistert, dan weet je hoe ver <laughs> het ervoor staat. Nou, Marco, een stuk prozie over de Dutch GP? Ja, zo'n heel evenement dat heeft natuurlijk ook allemaal...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 Spelen bij SP Salvoort, Dan horen ze ook uh, die racegeleiden vanaf af circuit, uh, uiteraard uh, Piet. Maar uh, je bent ja. nou je Rijsaut uh, natuurlijk voor uh, de bekerwedstrijd. Het enige wat ik hier hoor en zie is uh, vliegtuigen die open vliegen en en zo. Dus, uh, uh, Oké, okay. uh, niet op het voetbalveld uh, hopelijk, toch? Nee, maar... Oh, dan is het goed.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 We zitten met uh, deze tegenstander, met Allianz en met, de, met Kleine Sluis. Ik weet het, is al in Kleine Sluis, ik weet niet waar dat is, maar... We spelen met z'n vier in het poeltje en dan gaat uh, nummer één gaat door. En dat is zo mooi als je dat bent, want het is altijd leuk pekerwedstrijd. Het geeft een extra lading aan de club en ook volle continents, dus dat is meestal wel leuk. Zeker, ja. en dan gaan we weer naar de competitie toe. Wanneer ja. begint die? Die begint 21 september... Met een thuiswedstrijd tegen Aymuiden zag ik. Dus ja, ik had me een beetje voorbereid op jullie. allemaal te kunnen informeren. 21 september, als het op zaterdag is. Hou me het vast als het 20 is. Maar het is, dacht ik, 21. En dan gaan we spelen tegen Amuiden thuis. Als de competitie begint. Mooi, hij is de rest... inderdaad de 21ste. Dus. Ja, ja. Dus dan beginnen we thuis. Oké, okay, nou, vandaag uh, een mooie... Een beetje schermitselingen nog van, ja. en Een schot op Zampen, Maar onze jongen Kieper hier van Hamersveld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 Hey, goeiemiddag! Een hele goede middag! Jongen, wat heb ik hey. jou laten wachten hey. he, vandaag? Ja, maar ik begrijp dat je moet helemaal alleen op de tribune gaat zitten, volgens mij, daar ergens in Zandvoort. Ja, voor de, voor de, ja, voor, voor de thuiswedstrijd dan. Oh, ja, ja, ja. Nee, ik nee, niet. Nee. Want uh, kijk, ik heb gekeken. Dus dat betekent ja, dat, uh, hey. dat de verslaggever, want die zegt het. Die komt dan op 21 september aan. Terwijl je denkt, hey, het was toch een uh, thuiswedstrijd. En is de bus al vertrokken naar Eidam. Dus uh, ja. dat, dat idee. Nou, hij ja, komt er vast en zeker ja, uh, van tevoren al uh, achter, uh, mannen. Dus, uh, hey, jongens, maar we hebben het al racen. Ja. ja, we, hebben, we, we gaan racen. Ja, er is altijd iemand die dat vroeger ook zei. We gaan racen. Het is simpel. Hè? Voetbal is waar gewoon met één bal. Racen doe je met twee ballen. Dus het is heel simpel. Ja, helemaal ja, waar. Ja, toch? Helemaal klaar. Zeker weten. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, Kun je ze nog een uh, beetje in de lucht houden dan? Die bal of niet? Ja, maar ik wel. Ik weet niet. Maar het is wel goed lukken. Er zijn, er zijn heel veel mensen die, net ook Marco, die krijgen ook behoorlijke dorst. Want de temperaturen die beginnen aardig op te lopen hier in de studio. En dat heb je wel zin in een Cola Pinto natuurlijk, hè? Ja, Voor, uh, cola ja, Pinto, een mooie woordtrap. Bij, maar het is, het is een dure jong, hè, want uh, hij neemt 4,5 miljoen dollar uit. Dus het is een duur cola uit je kan je vertellen. Ja. Ja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 Auto de bothoe gaat gelijk vinden van hem worden. Laten we daar ophouden.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 Bovenop zitten, klaar. Geen discussie over mogelijk. Je moet er gewoon 1, 2, 10 achter zitten. En hij zat er toch wel een stukje verder achter. Dus, uh, maar ja, jongens, Williams heeft zijn redenen en heeft gezegd: als we op mijn bankrekening 4,5 miljoen stort, hè? Ja, nou ja, 5 ton per wedstrijd. <laughs> ja, toch? Nou ja, dat is mooi, uh, mooi meegenomen. Ja, ja, ja, hey, ja, ja jij, dus, uh, jij bent natuurlijk uh, de kwalificatie aan het volgen, net om 4 uh, ja. uur uh, begonnen.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 Ja, die ziet er wel, ja, die heeft zelfs nu ook de tiende tijd. dus Die gaat heel door naar, Q, naar Q1. <laughs> en, uh, is of te. Nee, het gaat, alweer, het gaat alweer achteruit. Nee, maar ook, uh, die moet even aan de bak, jongens, het is nog negen minuten. En zowel Russell als Hamilton hebben nog geen tijd gezet. Oké, okay. dus, hè? Dus, dat ja, dat is ook een hè? Ja, hè.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 En uh, dus, dat kan tijdens de wedstrijd best wel eens een beetje. Ja, gaat er weer eentje bij me af. Uh, uh, dat kan tijdens de wedstrijd best wel eens een beetje gekke dingen gaan, uh, gaan plaatsvinden. Dus, uh, ja. Ja, ja. Ja, nou ja, misschien gaat cola. Cola is ne? Cola p -p Pinto gaat toch winnen. Maar <lacht> wacht af. <lacht> Col ja, cola natuurlijk. Pinto? Ja. Cola Pinto. Ja. <lacht> ja dus, nou ja, dus, ja, je weet uh, het Nee, Wat me nu opvalt, uh, ik ben ondertussen ook even meegekijken natuurlijk. Wat, uh,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 Russel, nou niet super. Ja, Russel gaat de vier, mooi uh, klaar. Die uit de verrijst weg. Nou, die, die gaat het pand ook niet meer even verlaten dan. Nee, nee, nee. En hij moet er bij, jongens. Ja, ja, ongelooflijk. Ja, ja ongelooflijk. Ja, die, die doen het. Ja. Nee, ja, en, uh, en uh, ja, Noors en Piastri zitten er gewoon weer goed bij, natuurlijk. Ja, erbij. Het is wel weer een beetje de gevestigde hoor. Die meedoet Hulkenbrecht zit er natuurlijk goed bij met 9. En eh, vergis je niet, hè, jongens, Albon. En nog 7 uur gaan, een tiende tijd, hè? En als ik dan nou kijk wat erachter zit, dan denk ik dat alleen Alonso hem eigenlijk uit die Q1 kan houden. Maar die zitten vooral achter. Maar Albon met die Williams zit gewoon wel tiende hè? Ja, maar ja, kwalificatie is Albon altijd wel goed, hè? Ja, zit hij er gewoon bij in de wedstrijd. Ja. Dan we zien we langzamerhand een beetje terugvallen. Want die Williams is natuurlijk toch niet de beste auto van het veld. Wat we daarover ophouden. Over op, over. Het is toch een team wat toch wel.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 Nou, Santander was toch redelijk aan Carlos Saens uh, zeg maar uh, uh, gelinkt. Ik denk dat er de volgend jaar op die Willem Santander staat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 Klaar. Simpel. Williams F1 is één woord. Zullen we daarop houden? Dus die mogen ook niet gaan verdwijnen. Nee, oh, zeker niet. Dus eh. Uh... En dat, uh, daar zou ook helemaal geen sprake van, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Er zit heel, tegenwoordig heel veel geld achter met uh, mensen die te veel geld op hun rekening hebben staan die in een consortium. En er wordt geld ingepompt en of ze het terughalen, weet ik niet, zal wel een hoop geld zijn wat voor de fiscus uh, weggemoffeld uh, wordt, denk ik. Dat gebeurt natuurlijk ook in de Formule 1, uh, Nee, maar gewoon top, dat, dat soort teams er gewoon nog steeds mee kunnen doen. De Formule 1, het is niet makkelijk om daar als team binnen te komen en ook uh, ja, uiteindelijk je, je hoofd boven water te houden. Dat gaat uh, toch heel veel techniek. en de,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 Uh, express een beetje langzamer gereden zou hebben? Nou, ik weet niet. Je zat er toch een paar seconden eigenlijk. Dus denk je toch schrijven, hoor? Ja, nee, nee ja, nee, maar ik dat vrouw. verhaal ging toch nee, uh, de ronde? Nee, dat, dat geloof ik helemaal geen donder van. Ik, uh, ik denk dat gewoon Red Bull op Tome toch problemen heeft. En uh, Max, weet we, om de keer, of die uh, herkent dat ook wel, dat er grote problemen zijn. En uh, wees al even eerlijk, jongens, we zitten nu in Q2. Max staat gewoon vijfde.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 Helemaal waar. Klaar. En uh, want het, je doet het als gegeur ook niet, je gaat er altijd voor het maximale. Ja, ik hoorde jou trouwens net uh, over, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar over, uh, over Hamer of zo. Wordt het weer Hammer Time, uh, met uh, Hamilton nog steeds uh, op uh, plek 1, hè? Zou mooi zijn? Je, je, hammer Time! Je, maar weet je wat mooi is?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 Dus het is lekker geen crashes. Nou, als Max gewoon zijn punten blijft halen, dat maakt niet uit waar. En die anderen lopen alleen maar te rommelen wie wint. Ja, dan gaan ze hem helemaal nooit meer inhalen. Dat is gewoon klaar. Precies. Om, euh, kijk, euh, hij, hij uiteindelijk weet gewoon Noors, hij moet ze allemaal winnen. Door die maken.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 Nou ja, volgende week hebben we het erover dat Max een mooie, mooie overwinning had behaald daar op Monza. Dat en dan, is helemaal top. Hier, dan spreek ik jou weer en Kijk, dank ik je hartelijk. Ik ga even tussendoor. Max gaat alweer naar twee hè? op uh, 21.000ste. Dus uh, jongens, dit is al... Maar PS jongens, even eerlijk achtste, heel 8 Achtste. Oeh, oeh.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 En daar heeft deze dame iets mee te maken. Want achter de naam van Singa schuilt Eva van Leeuwen. En zij is ook nog muziekdocenten en zangdocenten. En daar heeft Wendy toevallig ook nog wat lesjes bij gevolgd. Ah. Dus tijdens de uitzending van, uh, van ons uh, met, met uh, Singa in de uitzending. En dat is uh, van, juli 2, uh, van juli, eind juli. Uh, toen zaten ze met elkaar ook te appen tijdens de uitzending. Voor je de je luisteraars van uh, Van, van ons, de alternatieve Wem da da was dat. Da Oké. Okay.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 Je zegt het helemaal goed, ja. Beetje Josh Stone en ja. uh, Beyoncé, hè? Ja. ja, dat hoor je heel goed aan dit uh, nummer. En de akoestisch, song goes down. en akoestisch klinkt hij ook heel erg leuk. Maar dan uh, verwijs ik weer graag uh, naar het uh, programma waar uh, dat om te vinden is op YouTube. Het is ook aangeschoten. Hij Rob. is er weer. Ja. Hello, We zijn er weer naar... Uh, ja, nou, jongen, jongen, jongen, jongen. Hoe is het? Ja, uh, een, een tijd geleden, man. Ja, een je beetje je een be zon gebruikt. Ik, ik, in de <laughs> gemaakt. Ik, ik zie je helemaal niet meer. Door, die bocht staat in één keer voor je. Maar, ja. ja.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 Ja, sowieso een week gewoon echt in het water gelegen. Dus dat, dat is wel te overleven. Ja, ja en zonder erco ja, wordt het toch wel een, toch op zijn minst een windmolen zoals we hier ook in bestaan. Dus ja, ja, ik heb. Het is wel het, een elektrische windmolen hoor. Dus ja, ja. Ja. Ja. ja, maar en die hebben ze op zijn ook. Ja, maar Ja, inderdaad. Ik zag er gisteravond een reportage over.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 Jansen, verstonden ja. wij. Ja, ja, Hilly en Heli uh, Jansen, die kennen wij wel. Dus, uh, ja. Hille Jansen. Nou ja, maar we ja. konden de, het kwartje viel even niet. Nee, nee, uh, nee, ook nee goed. nou goed. Maar goed, ja, wat, nou, wat dat, is was, uh, dat was de gitarist van uh, Hille Jansen. Oh, uh, oké. Okay. Uh, die gaan dadelijk uh, lekker akoestisch uh, wat, uh, wat spelen. Daar is het mysterie dus opgelost. Daar is ja. ja. opgezet. Ja. Je ja. hebt dus een Hille in het uh, programma van Fred. Dat is met een T. En Hille ja. Jansen, dat is onze Hille Die komt hier uit Zandvoort. Maar er zit natuurlijk nog veel meer ja. in, Fred, denk ik. Ja, ja, natuurlijk, twee uur gaan we ook wat verzoekplaatjes draaien. We gaan wat mensen bellen, hmm? tussendoor. Eventjes de namen niet bij de hand, momenteel. Hmm. Maar ja, dan gaan we zelf horen wie dat, wie dat gaat zijn. En Heliant gaat dadelijk natuurlijk, ja, in het eerste uur wat, wat spelen en zingen hier. Hmm? Kijk, we zijn heel benieuwd en gaan zeker zo dadelijk luisteren naar Entertainment Fuel